9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. AZ heeft de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip versloegen de Alkmaarders in de finale PSV met 2-1. Binnen een kwartier stond AZ op 2-0 door doelpunten van Maher en Altedor. Na een half uur scoorde Locadia voor PSV. In de slotfase drongen de Eindhovenaren nog stevig aan. AZ-doelman Esteban pakte een schot van Matas en Lens schoot op de paal. Met het verliezen van de finale eindigt het station, seizoen teleurstellend voor PSV... dat de landstitel al aan Ajax moest laten. Het is de vierde keer dat AZ de KNVB-beker wint. Voor het eerst erkent iemand uit de top van de luchtvaart... dat piloten onwel kunnen worden door giftige oliedampen in de cockpit. De directeur van Arkefly zegt in Zembla dat er gevallen bekend zijn van vliegers... bij andere maatschappijen die vanwege de dampen nauwelijks in staat waren om veilig te landen. De oliedampen komen via de motoren en de airco in de cockpit en de cabine van het vliegtuig. De luchtvaartinspectie roept in Zembla piloten op om zich te melden. Zolang ze dat niet doen, is er volgens de inspectie geen gevaar voor de vliegveiligheid. De moeder van de twee vermiste jongens uit Zeist bedankt iedereen die helpt met zoeken. Ze doet dat in een bericht op Facebook. Ze hoopt dat Ruben en Julian straks vol trots met eigen ogen kunnen laten zien, kunnen zien hoeveel er voor hen is gedaan. Vandaag is het Bunderbos in Limburg uitgekampt, maar zonder resultaat. In Jemen zijn twee Finnen en een Oostenrijker vrijgelaten. Ze werden in december vorig jaar ontvoerd. Een bron bij de Jemenitische Veiligheidsdienst zegt dat ze zijn vrijgelaten na bemiddeling door buurland Oman. Daarbij zou losgeld zijn betaald. De Finnen en de Oostenrijkers studeerden Arabisch in Jemen. Ze werden op 21 december ontvoerd door strijders van een stam die de drie zouden hebben doorverkocht aan leden van al Qaeda. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Tegen de ochtend gaat het vanuit het noorden en westen regenen. Morgenochtend trekt het regengebied over het land. Daarna breekt de zon weer door. Het wordt 14 tot 17 graden bij een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. VPRO Import presenteert de beste internationale documentaires. Vanavond een zoektocht naar wat antisemitisme nu nog betekent. In VPRO Import. Dieven Vanavond om half twaalf op Nederland 2. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Bij mij aangeschoven is mijn hoop in bange misdaaddagen... crime-kardinaal Mick van Wely, zo noemen wij hem graag. We praten zo meteen uh, over Curaçao en Mick. Jazeker, we gaan het hebben over corruptie, kookhandel, illegale loterijen... Ja. en uh, Oftewel, een dit was <laughs> ja. Allemaal op Curaçao natuurlijk, uh, allemaal uh, naar aanleiding van de moord... Op Herman Wils. En uh, Berthe Showhouse, Vincent Wever en Nicky Koppers zijn er ook. Goedenavond allemaal. Um, Vincent en Nicky. Vincent, jij bent begin 30, Nicky begin 20. En toch alle twee al een dikke burn-out. Sterker ja. nog, jullie zitten er nog middenin. En we hebben het erover omdat... Uh, een, een, een, onlangs uit een onderzoek bleek dat vooral jongeren... vooral onder de 35 kans lopen op een burn-out. Dat is jullie overkomen. Um, goed dat jullie er zijn. Dank je. Is, is, dit, Dank je. is dit eng of is het... Nou, voor mij brengt het nu wel iets meer spanning mee dan het normaal ik zou doen, maar één niet. nee. Maar waar, waarom vond je het, vindt het, het, toch belangrijk van, ik wil wel mijn verhaal vertellen? Ik heb eigenlijk al vanaf dag één besloten om er zo open mogelijk over te zijn. En ja. ik merk dat je daarmee het meeste begrip kweekt. Ja, want dat begrip dat ontbreekt wel eens? Dat denk ik wel. Er heerst nog altijd een taboe op dit soort dingen, op geestelijke... Kwaal. Dat mensen denken: dat zit je nou lekker op het terrasje... Terwijl jij, jij denkt: ja, maar ik kan niet anders. Ja, eigenlijk wel. Ja. Zometeen meer van jullie. Mee twitteren. dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Radio 1, BNN Today. Eerst even naar Alkmaar, want daar is het groot feest. Aanzet heeft natuurlijk net de KVB-beker gewonnen van PSV. Verslaggever Matthijs Hotrop, die is daar in het centrum van de stad. Matthijs, er zou eigenlijk helemaal niks gebeuren daar. Nee, dat is gezegd uh, vooral om sportieve redenen. Omdat AZ namelijk zondag ook nog aan de bak moet. En bij AZ denken ze van nou, als we dan het uh, feest nog even uitstellen. dan kunnen we de zondag helemaal losgaan. Ook natuurlijk omdat het vandaag een doordeweekse van Dag is. Dit is dan wel helemaal fijn. Maar veel mensen moeten morgen ook werken. Maar ja, als je de beker wint, dan moet dat natuurlijk ook gevierd worden. En de supporters die doen dat in ieder geval. De kroegen zijn allemaal uh, stoomvol. In ieder geval de voetbalkroegen. Um, en ja, de supporters komen massaal hier naar het centrum. En er gaat gelukkig over ook nog een. Een kleine huldiging bij het stadion. Een kleine huldiging bij het stadion. Vanavond, maar met de spelers neem ik aan. Ja, die worden natuurlijk opgewacht. Die moeten met die bus allemaal weer ja. uh, naar huis... om hun, uh, vanaf daar weer hun auto te pakken naar waar ze wonen. Ja. En uh, de supporters die zullen ze wel opwachten bij het stadion. En nou ja, daarover wordt dus... Uh, het is dan lekker bezig dat er nog wel iets gaat gebeuren van een huldiging. Maar wat precies? Daar nou, ja. houdt iedereen nog even zijn mond over. Maar jij zegt een kleine huldiging, maar ja, als al die duizenden supporters van Rotterdam nou ook maar gezellig op de op de stoep staan, dan kan het wel eens een iets groter dan klein worden. Ja. Ik, ik ga ook uh, direct naar dit gesprek daar naartoe ga ik verplaatsen en ik ga kijken uh, natuurlijk hoe groot de opkomst zal zijn van de supporters. Of de mensen supporters ook gewoon naar huis gaan omdat ze morgen moeten werken of omdat ze de huldiging misschien wel afdwingen. Hè? Ja. Uh, en... <laughs> als het zo gaat, dat je wint dan moet je dat vieren. Ja, ja precies. En hoe is het nu uh, in het centrum van Alkmaar? Het is wel rustig, want na de wedstrijd was de adrenaline zo groot dat iedereen... Uh, uh, alleen maar stond te zingen en heel veel bier stond te drinken. Ja. Inmiddels hebben de mensen het al gegeten. Ja, is iedereen heel vrolijk, maar uh, het, er wordt niet meer gezongen. Er wordt nu vooral nagenoten, nagebabbeld over de wedstrijd. En, uh, het is heel gezellig en druk. En jij gaat, <coughs> pardon, jij gaat nu dus op weg naar het stadion om eens even te kijken wat daar gebeurt. Zometeen. Precies, om te kijken of dat nou een kleine of een grote huldiging gaat worden. Goed, we spreken je zo meteen bij het stadion. Radio 1. BNN Today. Ineens dichtklappen en helemaal niks meer kunnen. Nergens zin meer in hebben en het liefst gewoon eigenlijk je bed niet meer uitkomen. Ja, en dat is een burn-out. En dat is uh, geen pretje. Zeker niet als je nog jong bent en aan het begin van je carrière staat. Ik zei het net al uit recent onderzoek. Dat blijkt dat met name deze groep, jongeren onder de 35 jaar, de meeste kans loopt om een burn-out te krijgen. Ja, de vraag is natuurlijk, waardoor komt dat? Hoe kom je er doorheen? En belangrijker nog, hoe kom je er ook weer uit? Daar heb ik het uh, vanavond over met Beertje Showhouse, Vincent Wever en Nicky Koppes. Nogmaals, uh, goedenavond alle drie. Uh, Vincent 32. Ja. Nicky 21. Ja. Um, jullie zitten er midden in. Dus goed dat jullie erover komen praten. Um, Vincent, jij bent twee. Nee, ik zeg niet, jij bent 32 en de, alle twee, dus onder die 35, dus alle twee volop in die risicogroep. Um, we gaan straks uitgebreid hebben over hoe het kwam, wat het moment was dat je het zeker wist. Maar um, as we speak, je zit hier nu. Ja. Vincent, ik begreep, het was bij een van jullie nog niet helemaal duidelijk of je wel zou komen, omdat je, ja, het kan zijn, dat, het gewoon, dat je vanmiddag dacht dat het met te veel stress op. Dat was jij geloof ik, Nicky? Ja, ik wist het nog niet, ja, want ik voelde vanmiddag alweer dat het toch heel erg spannend voor me was. En ja. dan voel ik alweer bijna angstaanvallen komen, ben ik bang dat ik het geestelijk toch niet aan kan. Net zoals, en dan ben ik ben toch altijd bang dat ik weer opnieuw onderuit ga naar stressvolle dingen. Want Wat, wat gebeurt er als je zo'n angstaanval krijgt? Uh, ik krijg meestal heel erg last van mijn oren, vooral geluid wordt veel harder. Het lijkt net alsof ik geen filter meer heb, dus ik kan heel slecht tegen geluid en drukte. En voor de rest, ja, hartkloppingen, eigenlijk alles wat je bij een paniekaanval krijgt. En gewoon alsof je in een grote bubbel zit eigenlijk, ja. ja. En hoe zit je hier nu? Nou, eigenlijk best, valt me alles mee, ja. Ja? ja. Ik hoor het wel aan je. Maar ja? ja? Ja, het klinkt wel wat gespannender, ja, dan ja. normaal. Ja. Maar die, voor de rest zien jullie er, nou ja... Het zweet staat niet op je voorhoofd, nee. dat scheelt. Was het voor jou lastig om hier te komen, Vincent? Er zijn wel even momenten geweest dat... Uh, nou, ik, ik denk er wel over na. Ik denk er wel goed ja. over na van, nou, moet ik dit wat doen? En uh, is het wel verstandig om te doen? Uh, is het niet te zwaar? Um, ja, je moet gewoon wel elke keer twee of drie keer even nadenken. Ja. Van, is het goed? Ja. Maar uiteindelijk, ja, wel de beslissing genomen. Um, ook in de studio Beerte Showhouse. Jij hebt onderzoek gedaan. Um, een boek erover geschreven naar, naar deze generatie. Um, dit is heel herkenbaar voor jou. De mensen met wie ja. je gesproken hebt, denk ik. Ja. Um, wat kan je zeggen over de oorzaken? Nou, ik denk dat er niet één oorzaak is. Ik denk dat het voor iedereen persoonlijk een, een samenkomst van allerlei dingen is. Maar, wat wij... maar, maar specifiek juist, want jij, jij hebt vooral de, onder de twintigers ja. onderzocht... Nou ja, wat, wat ons opviel um, was dat het een generatie is die zijn allemaal opgegroeid met je hebt alle kansen, doe wat je wilt, als je het maar leuk vindt en uh, kies wat je wilt. En uh, nu blijkt ineens dat dat toch niet zo makkelijk is. Dan is er crisis. Keuze, op... Keuzestress. Keuzestress. Dat, dat hoort, hoor je vaak. Ja, maar dat is het niet alleen maar, want het wordt altijd, het klinkt dan altijd zo alsof ze het moeilijk vinden om uit de 20.000... Uh, soorten zem te kiezen, bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk niet het probleem. Het is meer dat ze het heel goed willen doen. En uh, als je alle keuzes hebt, dan moet je dat ook waar maken. En dan is de angst om te falen, om dat niet waar te kunnen maken... die is heel erg groot. Ja. Herken je dat, Nikki? Ja, heel ja? erg. Ik heb geen last van keuzestress gehad. Of iets, maar meer... Toen ik eenmaal had besloten om een studie te doen... dan moet het wel in één keer goed gaan. En Want jij bent student, hè? of in ieder geval ja. voor je burn-out was je student? Ja, ik ben ja. nog steeds student. Ja. Ik ben weer een beetje gaan studeren okay. ondertussen. Ja. Maar het is meer druk die je jezelf dan oplegt, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe dat er dan in zit. Maar dat zie ik ook bij andere mensen heel veel. Dat Je doet het vooral zelf, denk ja. ik. In Bet betekent de burn-out ook, ook automatisch depressie? Ik bedoel, ben je echt, Of nee. is het alleen zo dat het af en toe... Nee. Uh, opkomt en dat het moeilijk is om dingen te doen? Of ben je nou, ook altijd depressief? Nee, helemaal niet. Ik heb wel heel erg veel last gehad van zwaarmoedigheid. En ik hoor vaak dat in sommige gevallen mensen... ook aan de antidepressiva moeten en daar echt last van krijgen. Maar dat is in ieder geval anders. Denk ik depressieve ja. gevoelens en gedachten zijn wel normaal. Maar ik heb in ieder geval geen depressie gekregen, gelukkig. Jij, Vincent? Nee. Ik heb wel last van depressieve klachten gehad. Ja. Uh, maar dat waren echt gelukkig korte dips en geen langere periodes. En wat waren dat voor klachten? Ja... Uh, dan, dan zijn er dagen dat je. Uh, uh, dat je in het echt je bed niet uit wil en dat er een zwarte deken over je heen ligt. Maar kom je dan ook letterlijk niet uit je bed ja. die dag? Dan kom je. nee. Nou, hoogstens misschien eens een keer naar de huiskamer, maar dat zit. Ja. Ben je al niet bang dat op het moment dat je het benoemt? Hè, van ik Heb een burn-out? Dat het dan heel erg moeilijk is om eruit te komen. Dat, dat, dat je. dat je altijd zo. zodra hè, dat je, je benoemt het, je hebt het. Hè, dat is de diagnose dat. En, en, en je voelt op, het gaat een tijdje beter, maar je voelt je weer moeilijk. Dan, oh shit, het is weer die burn-out. Dat, nou ja, dat je daardoor. De eerste keer dat iemand het tegen me zei, dat was een bedrijfsarts in, in mijn geval. Die dat letterlijk zo recht in mijn gezicht uh, uh, zei, was ik compleet van de kaart. En um, uh, ja, die dag kon je me echt opvegen. Ik Want dat had je echt niet zien aankomen. Nou, nee, ja, je weet het wel. Het, het, het, je weet het eigenlijk donders goed. Maar het is dat op Want, een gegeven moment wat, wat... opeens iemand met verstand van zaken zegt: van, ja. ja, maar het is echt zo. Ja, en dan kun je er gewoon niet meer onderuit. Ja. Aan de andere kant is het wel zo dat je. je hebt een probleem, uh, of het is in ieder geval een set van problemen en je weet dat er wat aan te doen is. Zo meteen, we praten er zometeen over verder. Want we gaan uh, eerst nog wat andere dingen doen dan uitgebreid over, over het moment dat jullie het wisten. Want je zegt net, uh, je schrok je toch wel even helemaal kapot toen de bedrijfsarts dat zei. En natuurlijk ook, hoe komen jullie er weer uit? Dat allemaal.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 Volgend seizoen dan is Mika het eerste internationale jurylid bij The Voice Italy. Mika met Grace Kelly. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Even meekijken, kan nog steeds op de webcam op radio1.nl. En dan zie je Mick en Vincent en Berthe en Nicky en mij. Dus dat zou ik zeker doen. Of twitter mee, hashtag BNN Today. We gaan even terug naar Europa, want het is vandaag de dag... dat we dat schitterende continent extra in de zon zetten. Het is namelijk de dag van Europa. Wij richten ons op de humor, wie in Europa lacht er nou om wie? Het is de beurt aan Paul van de Wiel in Italië. Het paradijs op aarde bestaat uit een Engelse politieman... een Franse kok, een Duitse technicus... En een Italiaanse minnaar met de organisatie in handen van de Zwitsers. De Hel is een Engelse kok, een Franse technicus, Duitse politieman. Een Zwitserse minnaar. dit alles georganiseerd door Italianen. Zijn zijn wel veel zelfspots, Italianen. Tim de Wit, die zit in Duitsland. Waarom moet een Rus in Duitsland altijd twee auto's stelen? Nou, dat komt omdat hij nog door Polen moet. Uh, Polen hebben een beetje een slechte naam in Duitsland... Uh, omdat ze met name in het verleden bekend stonden als uh, nogal crimineel. Ze hadden er nogal hand van om heel veel, uh, zoveel mogelijk dingen te stelen. Met name de Duitse auto's waren erg geliefd. Uh, je, je hoort altijd nog steeds wel grappen over uh, als je... Nou, Polen op vakantie gaat, hoef je je eigen auto niet mee te nemen... want die staat daar vaak al. Dus dat zijn dingen die je heel veel terughoort uh, onder de Duitsers. En uh, ja, vandaar dat er ze, ze uh, over Polen wel heel veel uh, grappen bedacht zijn in het verleden. Donderdag, crime dag bij ons. De moord op politicus Helman Wiels op Curaçao afgelopen zondag... heeft veel mensen geschokt. De man streeft tegen corruptie, dat weten we inmiddels allemaal... En er wordt natuurlijk gesuggereerd dat dat misschien wel de reden is... dat hij al die kogels in zijn lijf gepompt kreeg. Nou, dinsdag zijn er twee broers opgepakt voor de moord. Maar wat er nou precies gebeurd is, is nog altijd uh, volstrekt onduidelijk. We hebben het over de criminaliteit op Curaçao. Um, dat is zeker geen nieuw fenomeen. Onze crime man Mick van Welen, jij bent er eens even ingedoken. Het is ja. een behoorlijk persootje daar, ik wil zo. Ik heb hem behoorlijk verbaasd. Nou, als je alleen al kijkt naar, het, naar de moorden, klaar ligt de dag... een man die waarschijnlijk eens naar buiten wilde brengen... over illegale loterij, iets waar vorm van criminaliteit... waar verschrikkelijk veel geld mee wordt verdiend. De oud-premier die, die in verband werd gebracht... met contacten met de maffia de hele mikmak. Mm -hmm. Nee, dat is ongelooflijk. Um, uh, het, het is een klein eiland, iedereen kent elkaar. Dat is een beetje een ons-kent-ons-cultuur. Uh, er is veel corruptie, dat, uh, dat komt nu ook weer uitgebreid aan bod... En als je kijkt naar de criminaliteit... heb je eigenlijk grofweg drie, of twee belangrijke soorten criminaliteit: Dus de drugshandel en de illegale loterijen. Mm -hmm. uh, de drugshandel... dus is verschrikkelijk veel handel in kook. Uh, het is natuurlijk van, vanwege de ligging daar. Vanwege de ligging. De Venezuela. Ja, ja daar gaan we het zo over hebben. Je hebt... Uh, uh, de bolletjeslikkers, de armere mensen die worden daar gebruikt om kook te smokkelen, ja. raken volgens in de problemen. Ze worden gepakt met drugs, ze moeten dat weer aflossen en blijven dan hun leven lang, of ja. heel lang, blijven ze datzelfde werk doen. Ja. Regisseurs spreken dan ook van een narconomie daar. Nou, dan heb je die illegale loterij, er zouden ook weer verbanden zijn met de politiek. Het gaat echt om miljoenen euro's. Dat noemen ze in The Number, heet dat. En het uh, gaat echt om tientallen miljoenen euro's. illegale loterij. Ongeveer 40% van de echte loterij. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste vormen van criminaliteit. Ja, maar... En, en, dat, en dat zorgt ook voor heel veel... Want ik las een staatje, Het zorgt voor heel veel moorden. Ja. het nou ja, wel gezien echt bizar als veel je moorden. Kijkt, ja, als je kijkt naar... Als je het meet van 1 op de 100.000 inwoners... Ja. Hè, dan uh, zit Curaçao op 33 op de 100.000. En dat is al meer... Dan uh, bijvoorbeeld uh, VS en Mexico. En nou ja, Mexico, dat ken je van de drugsoorlogen. Dat zijn gigantisch. Het is ook meer dan Nederland. Nederland heeft bijvoorbeeld één op de 100.000. Dat is echt ongelooflijk. Overvallen ook, iets van 450 overvallen per jaar. Dus criminaliteit, dat is echt, echt behoorlijk heftig. Het is ook heel vervelend voor de bewoners daar. Ja. Die worden het eiland wordt zo ontzettend in verband gebracht met, met Maar zoveel en, moorden dus. en dan weten we nu sinds deze moord hier dat ze hebben daar geen patoloog ja. anatoom, geen eentje. Ik wilde het net zeggen, het is ongelooflijk, zo'n moord en dan moet er een uh, anatoom patoloog, ja. uh, patoloog anatoom in worden gevlogen. Dat is echt ongelooflijk, dat is echt, dat is echt <lacht> bizar. En even iets over, want je zei de drugshandel. Dat, ja. dat, dat, dat weten we allemaal. Dat ligt, het is natuurlijk vanwege de ligging. Want Curaçao ja. is gewoon een, een fijne doorvoerhaven voor, naar dat Europa. Dat is het. Curaçao is eigenlijk een beetje het voorportaal uh, voor de VS en voor Europa qua drugs. Het ligt vlakbij Zuid-Amerika. Venezuela, belangrijk drugsproducerende land, kook. Uh, die Coke die gaat daarheen. En die gaat vanaf daar weer met boten en vliegtuigen naar Europa en de VS. Het is een beetje een, een, een doorvoer-eiland. Ja. En dan moet je je voorstellen dat, ik heb iemand gesproken van, van Defensie... die, die, die zijn, daar, zijn daar bezig met marineschepen om de drugs te, te onderscheppen. En dan moet je je voorstellen dat ze geconfronteerd wonen... met, met bijvoorbeeld de GoFast motorboten. Dat is een motorbootje met vier keer een buitenboordmotor van 250 pk. Die zoeft van Venezuela naar, naar Curaçao, gaat razendsnel. Worden ze, worden ze gepakt, dan dumpen ze de kook overboord. Wegbewijs, kunnen ze die mensen weer vrijlaten. Dus en, dat gaat met hele kleine soort van speedbootjes. Ja, ja. Uh... en een andere methode bijvoorbeeld is de, de, gewoon de waterscooter. Dan moet je je voorstellen dat iemand echt vanuit Venezuela... in ja. twee uur met een noodgang scheurt. naar Curaçao, 150 kilo ook onder zijn kont. Super peperdure waterscooter <laughs> en dat raast daar gewoon heen. Nou ja, als je vier van die mannetjes daarheen stuurt... en ze pakken er een, dan heb je de, de, de drie andere zijn, zijn binnen. En uh, het is wel zo'n leuk verhaal. De, de, de Defensie heeft een nieuwe methode. Dat noemen ze de wooden shoes, oftewel de klompenmethode. methode. Ja. Als ze zo'n scooter zien dan gooien ze vlak voor die scooter gooien ze een touw naar beneden... met daaraan houten balken... in de hoop dat die scooter met de motor of met de schroef... door de touw heen gaat en daardoor onklaar wordt gemaakt. Die dus houten dat balken blijven drijven, dus dan ligt er een, een, een soort... Nou, val, dan, is, dan is het een exit uh, en dan kunnen ze snel met een helikopter... of een boot kunnen ze erheen en uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. En, uh, ja, dus ja, ja goed, een drugswalhalla. Uh, ja, ja absoluut. Ja, ja. nou... om, om, om wat getallen te noemen... Uh, bijvoorbeeld eind vorig jaar hebben ze een, een boot gepakt met 2.500 kilo coke. Nou, Dat zijn behoorlijke, behoorlijke ja. hoeveelheden. Nou zei je eerder uh, tegen mij voor de uitzending van ja, ik vergelijk u zou eigenlijk een beetje met um, Cuba voor ja. het Vido Castro tijdperk. Ja, ik moest eraan denken toen ik het ging lezen en, en er wordt bijvoorbeeld een maffiabaas daar genoemd en zeker Corallo die, die uh, zou daar uh, contact hebben in de regering. Mm -hmm. Het deed een beetje denken inderdaad, aan Cuba. Cuba voor Castro's, de jaren 50-60. Uh, uh, de grote Amerikaanse mafiabazen zaten daar. En ook daar werd het gebruikt als voorportaal voor, uh, voor Amerika. Alleen daar, toen was het heroïne. En ook daar eh, een, een eiland, de rich and the famous, veel geld, witwassen... contacten met de politiek... Uh, Feesteiland, uh, nou, ja, dat dat dat, dat, wel wat dat parallel, inderdaad. dat is Wel een beetje ja. Ik, ik, als, als ik toen ik het las, ik heb veel over de maffia gelezen. En als je dan dat vergelijkt met Koer dan zie ik wel het parallel inderdaad. Ja. Dat allemaal, dat is al niet om vrolijk van te worden. Dan is er ook nog een enorm corrupt eiland. Ja. Um, uh, ik begrijp uh, dat Wiels trouwens uh, voor de moord, vrijdag voor de moord, uh, hij heeft een eigen radioprogramma. Ja. vandaag nog even een stukje teruggekeken. Daar heeft hij het over vijf documenten? Nou, dat het schijnen explosieve documenten te zijn. Dat zegt hij daar ook. Dat gaat dus over corruptie op het eiland. Ja. Dus hij, hij, en op die loterij. Hij had iets in handen. Um, en je kan wel zeggen, die corruptie zit echt overal. Hè? Van hoog tot laag. De, ja. de vorige regering, Schotten, daar werden ook mensen verdacht van corruptie. Ja. Het zit overal. Ja, en dan moet je je voorstellen, bijvoorbeeld, uh, want hij zou ook iets, iets naar buiten brengen over die loterij, die illegale loterijen. En dat die grote kingping van die loterijen, die, uh, die zouden dan ook bijvoorbeeld weer campagnes hebben gefinancierd van de politiek. Het, het is een beetje, uh, het probleem is daar ook. Er is wel geprobeerd om corruptie aan te pakken... maar iedere, iedere poging om het aan te pakken wordt een beetje gezien als wantrouwen. Hè? Dat, dat, dat zie je ook bij, sa bij het samenwerken. Want iedereen, dus een, iedereen kent elkaar, iedereen, je? Het is een beetje een ons kent, ons cultuur. Uh, wat makkelijk, wat regelen, voor wat hoort wat... Dat, die cultuur is er gewoon een dus beetje. Dus als jij dat wil aanpakken, dan ben jij de boeman. Dan ben jij de boeman. Dat wordt gezien als wantrouwen en een, een buffet van onvermogen. En dat, uh, dat, uh, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Maar nou, even één, uh, want nu maken we al we een heel zwart beeld van, uh, van Curaçao... Ja. Um, er is één, uh, begrijp ik, een, een, een soort van lichtpuntje dat qua uh, de drugshandel, ja. dat is een beetje aan het afnemen. Of de ja. Curaçao als doorvoerland. Ja, nou tenminste, dat, dat is een beetje het beeld. De, de, de mensen die daar uh, werken, dus uh, van, van, van de recherche en ook van Defensie, die zien eigenlijk een verplaatsing dat daar waar eerst alle kook via het Caribisch gebied uh, werd getransporteerd naar VS en Europa, zien ze dat het nu meer gaat via Afrika. En uh, het is veel onstabiliteit, uh, instabiliteit daar. En ze zien daar eigenlijk een verplaatsing: dat het via Afrika naar Europa gaat, en, uh, en uh, naar Amerika gaat. Dus het kan maar zo zijn dat het over een jaar of tien. Uh, nog heel lastig wordt om een uh, pakje kook uh, daar te scoren. En wat betreft het slechte imago: het is voor die, voor die bewoners natuurlijk. Heel erg, dat, je, dat, je, dat het eiland zo wordt geassocieerd met, uh, met al die toestanden. Ja, ja, maar het maar, zijn wel feiten. En Nederland, maar goed, Nederland, die zit daar natuurlijk wel... die helpt daarbij bij ja, de we, we hebben, met de criminaliteitsbestrijding. Ja, we hebben bijvoorbeeld een team, dat is het, het recherche-samenwerkingsteam. En er zitten daar 150 uh, rechercheurs die daar samenwerken met de autoriteiten. Dat ligt altijd gevoelig, hè. Wat ik eerder ook zei, het wordt snel gezien als... god, wat doen die Nederlanders daar, we kunnen het zelf wel af... Maar goed, waarom niet? Uh, bedoel, wij, we hebben goede expertise en, uh, en uh, we hebben daarom geld. Want het gaat ook slecht met financiën daar. Mm. Dus, uh, maar die, maar die, die samenwerking verloopt lo gewoon stroef. Dat, uh, dat gaat gewoon vaak moeizaam. inkijk inkijkje in... Uh... De cultuur van, nou ja, cultuur in ieder geval. De criminaliteit nee, en de corruptie. Een slecht aspect van het eiland. Een zo. Het is voor de rest, ik ben er nooit geweest. Het lijkt me fantastisch. Dat dan weer wel. Dankjewel. Mick. ex Exit Holland. Ja, Niet zo heel ver uit de buurt van Curaçao ligt Mexico. En uh, Mexico, dat is uh, een land waar uh, er heel erg veel wordt gedemonstreerd. Uh, idioot veel wordt gedemonstreerd. Een gemiddelde van negen betogingen per dag... Is uh, Mexico-stad toch wel de, de demonstratiehoofdstad van de wereld? Of niet, de Jan Albert Hoodse? Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja dat is uh, absoluut zo. Ja. Is, is dat vervelend, al die betogingen? Heb je daar last van? Ja, daar hebben eigenlijk alle inwoners van de stad wel last van. Want uh, het probleem is een beetje dat, omdat er zoveel demonstraties zijn. Uh, moeten de, iedere dag uh, wel een aantal straten worden afgezet. met name in het centrum. En dat zorgt voor verkeersopstoppingen en volle metro's, et cetera. Wat zijn het voor demonstraties dan? Het kan eigenlijk van alles en nog wat zijn. Uh, het zijn vaak vakbonden of het zijn sociale bewegingen uh, of het zijn oppositiepartijen. Uh, dus de laatste tijd zijn het vooral docenten van de docentenvakbond die uh, demonstreren tegen een onderwijshervorming. Het houdt eigenlijk niet op. Ja, en dan kan jij er niet langs. Dat is irritant. Ja. ja. ja. ja. ja. Dus, uh, mijn uh, vriendin deed er een, een paar weken geleden vier uur over om uh, naar huis te komen. Uh, ze zat in de metro vast omdat, omdat uh, de docentenvakbond weer eens het halve centrum had afgezet. Ja, dan zou je denken: joh, je hebt daar ook politie, grijp in. Nou, de politie in Mexico Stad is eigenlijk vooral bezig met, uh, met het in goede banen leiden van die demonstraties. Voorkomen dat er bijvoorbeeld opstootjes komen of iets dergelijks. En uh, omdat de regering van, uh, van Mexico Stad, de, de gemeente, eigenlijk uh, ja, niet het imago van ondemocratie wil krijgen, laten ze het allemaal een beetje in gang gaan. Ja, nee, ik zat even met een half acht naar de regisseur te kijken, sorry. <laughs> dus ze laten het maar een beetje aan de gang gaan. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook wel iets anders aan hun hoofd daar, denk ik. Hè? Ik bedoel. Um... Ja, het is natuurlijk ook nog steeds de de drugshoofdstad, uh, de, de het drugsland van de wereld, Naast zou dan misschien, maar uh, al die al die doden die daar vallen, al die drugskartels waar je over hoort, daar zullen ze het ook druk mee hebben. Nou, in Mexico stad niet zozeer, want Mexico stad is eigenlijk een hele rustige hoofdstad. Uh, het geldt zelfs als een stuk veiliger dan, uh, dan Washington D.C. Uh, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat er ook heel veel demonstraties zijn van bijvoorbeeld slachtoffers van de drugsoorlog. Morgen staat er weer eentje op het programma van uh, ouders van vermiste kinderen. En kinderen die zijn in de drugsoorlog uh, uh, ontvoerd en nooit meer teruggevonden. Ja. En die zijn van plan om morgen het Socalo dus het centrale plein af te gaan zetten. Dus het wordt weer druk. Het voor heb, je er, heb je er echt dagelijks last van? Is het zo erg? Nee. Ja, ja, eigenlijk wel. Want ik kan me niet meer de laatste keer herinneren... Dat, dat er een week was dat ik niet uh, langer erover deed... om naar het centrum te komen uh, vanwege demonstraties. Jan-Arbert succes, sterkte. Dank je. En af en toe maar even gewoon je vriendinnen ophalen dan, toch? Ja. ja. <laughs> Dankjewel. Fijne avond. Dit is Radio 1. Eén minuut voor half tien het NOS-journaam met Christian Bonenbakker.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 De 14 opvarenden, allemaal Duitsers, werden gered... maar een 81-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis. De bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël... is slecht voor de Palestijnse economie in Oost-Jeruzalem. Dat staat in een VN-rapport. De levensstandaard van Palestijnen in Jeruzalem... is veel lager dan die van hun Joodse buren. kwart leeft onder de armoedegrens. En AZ heeft de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip versloegen de Alkmaarders in de finale PSV met 2-1. Binnen een kwartier stond AZ op 2-0... door doelpunten van Maher en Altidore. Na een half uur scoorde Locadia voor PSV... In de slotfase drongen de Eindhovenaren Eindhoven nog stevig aan. Maar er werd niet meer gescoord. Het is de vierde keer dat AZ de knvb beker wint. En dat was het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, VNN Today. Zometeen onze verslaggever bij het stadion van AZ, waar stiekem een heel klein feestje aan het uitbreken is. Zo zei hij wellicht. Dat zometeen. En natuurlijk nog in de studio. Nicky, Vincent en Beert hebben zo Zometeen verder over jullie burn-out. En of je er op een dag nog uitkomt. Dat hoop je toch wel, Vincent? Ik mag het hopen. Ja, we hadden het net even over. Is het ergste voorbij? Toen zei je. Nou ja, ik mag het hopen. Ja, dit weet je eigenlijk nog niet. Nee, tuurlijk niet. Je kan niet in de toekomst kijken. Ik bedoel, er is een globaal verloop. En dat is dat het in het begin gaat. het... Heel snel, heel heftig. Uh, ja. Omhoog en omlaag. En uh, dat wordt later vlakken die golven wat af. Maar dan worden die periodes ook langer. En met name als het allemaal minder gaat, zijn die langere periodes niet fijn. Je zit er nu al negen maanden in? Ja, zeven. Ja. Bijna. ja. En jij, Nicky? Twaalf. Maanden. Twaalf al. Ja, een jaar. Shit. Ja. ja. Het is uh, serious business, hè? Ja, nou ja, het wordt wel steeds minder heftig, hoor. Net zoals we het vinden. Ja. Ja, de eerste zes maanden waren echt. Heel heftig, kan ik ook niet echt meer alles van herinneren. Maar nu wordt het steeds minder, wordt steeds dragelijker eigenlijk. Ja. Zo, zometeen meer erover. Maar eerst de, de tweets van vandaag met Kees. Ja, het kan eigenlijk maar over één ding gaan vanavond. Hè. De bekerfinale die AZ gewonnen heeft van PSV... Super veel reacties erover op Twitter. Uh, de beslissing kwam al, kwam al vloeg, uh, vroeg in de wedstrijd. Toen AZ in twee minuten twee keer scoorde. Er loopt nog een paar meter door. Ralt straf op iets schitterend maar haar. Wat een fabuleus mooi doelpunt. Schitterende paas op Elti door. Die komt van El. Elti door schiet hem erin. Ja, 2-0. Wat een bliksemstart voor AZ. Na 13 minuten is het 2-0. Ja, het werd uh, uiteindelijk uh, 2-1, maar dus genoeg om de beker te winnen. Uh, Marco van Beste, die tweet erover... kopen, kopen en nog eens kopen en alle prijzen aan je neus voorbij zien lopen. Dit is Steven, die weet 100% zeker wat zijn vader straks gaat tweeten. Ja, als uh, je die penalty krijgt in het begin, dan is het een hele andere wedstrijd. Rob Hoogland, die tweet trouwens een foto, uh, met ja. daarbij hoogmoed komt... Voor de val, nu te zien op de webcam www.radio1.nl. Daarop zie je een foto van een podium die in Eindhoven gebouwd is voor PSV. Met daarbovenop geschreven, Eindhoven feliciteert, KNVB-bekerwinnaar PSV. Misschien iets te vroeg gebouwd, he, jongens. Ik zag hem overal, ja, sneu. Blommensnor uh, die zegt, uh, spelers PSV weigeren de traditionele badjassen aan te trekken. Logisch, ze zijn al afgedroogd. En uh, Ton Broek die uh, heeft nog wel eigenlijk wel te doen met Dick Advocaat. Hij zegt, Dickie heeft PSV een stabiele ploeg gemaakt. Tweede in de competitie en tweede in de beker. <lacht> uh, nu uh, gaat het in de top 10 van Trending Topics alleen maar over uh, de bekerfinale. Maar er is één klein dapper hashtagje die zich verzet tegen dat voetbalgeweld. En die heeft te maken met deze jongen. Ja, de, de fans van Justin Bieber hebben weer eens van zich laten horen... met de hashtag Justin. Nou, daar, daar tweeten de fans massaal op. Er staan ook tweede, ga, waarschijnlijk staat hij wel weer eerst uh, vanavond in de lijst. Justin Forever zegt, come back, home, uh, to, of, come back to Holland, Justin. Dat is als vragen voor sneeuw in de lente. Maar ja, dat kan ook in Nederland. Justin uh, Bieps NL, die zegt, wij missen je. Je bent het beste idool in de wereld. Hartje. En uh, uh, Justin My Lifesaver, die zegt nog tot slot... Oh god, laat hem alsjeblieft terugkomen. Oh my fucking god. En dan een G. Um, maar uh, laat hem alsjeblieft uh, eerst nog eventjes rusten. Nou, mis je hem ook zo, uh, Willemijn? Nee, mm, enorm. Dankjewel, <laughs> guys. Soms voel ik als een woman kicking ass and racing fun and running off my feels funny crime. Kicking bank and on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, nothing for so shitty. 'Cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. 2005, lief. 2009 gingen ze uit elkaar. Vanwege knallende ruzie. Het schijnt dat ze dat nog steeds hebben. Helaas, binnenkast. Lief Wonder Woman. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Niks meer kunnen, paniekaanvallen, huilbuien, ongelooflijk moe zijn. Het krijgen van een burn-out is niet prettig, we het er net al over. En uh, vooral jongeren tot 35 jaar hebben de grootste kans om een burn-out te krijgen. Dat uh, blijkt uit een recent onderzoek. Hoe diep is de ellende als je erin zit en hoe kom je er weer uit? Vincent Wever en Nicky Koppers die weten precies hoe het is om erin te zitten... want jullie zitten er middenin. Vincent, je bent 32 jaar, je was journalist bij RTL Nieuws en Radio 1. Ja. Uh, je hebt sinds een klein jaar een, een, een burn-out. Nou, wat zei je net? Uh... Ja, 14 augustus hou ik aan. 14 augustus hou je aan. Dat weet je ook heel precies. Ja. ja. Um, want je weet exact op dat moment... Je kan je nog exact herinneren wat er gebeurde... dat je wist, shit, ik heb een burn-out. Ja, het moment was eigenlijk dat ik alleen thuis kwam... s'avonds laat. Uh, en toen nog mijn vriendin zat uh, bij mijn ouders. Ik kwam thuis uh, en normaal gesproken... Is de kat er dan altijd? Uh, of dan komt ze wel snel aanlopen en dat deed ze niet. En dat was voor mij op dat moment het eind van de wereld. En ik begon te hyperventileren en <lacht> um, uh, uh, uh, uh, uh, ik kreeg huilbuien en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Ja, dan uh, weet je wel dat er iets goed mis is. Ja, dat toen hadden ze iets zo van: de, als ik dit niet meer in de juiste context kan plaatsen, dan, uh, um, ja. Ja, dan is het toch wel iets Echt meer iets aan de mis, hand. Ja. Ja. Maar goed, je zei net al, die burn-out, de, de, de definitie daarvan, hè, de conclusie, dat kwam van een bedrijfsarts. Dus ja, toen, uiteindelijk uh... wel. Ja, ja. Maar ik, ja, ik wist wel dat ik. Uh, voor mezelf wist ik het eigenlijk ook wel. Ik wist ook al veel te lang dat ik gewoon verkeerd bezig was. Oh, uh, want, uh, veel te veel werken. Hoe wist je dat? Nou ja, ja. regelmatig 60, 70 uur. Um, ja, maar zijn voor... mensen, er zijn mensen die het doen, die krijgen nooit een burn-out. Nee, dat klopt. Um, maar waar merkte je het dan aan? Ik was, um, ik was prikkelbaarder. Um, ik, ik was ook sneller moe. Kijk, jarenlang heb ik veel gewerkt. En dan van tijd tot tijd werd ik wel eens een keer ziek. Mm -hmm. gewoon. En dan kreeg ik een griepje. En dan wist ik van, oké, okay, je hebt je weer even wat te druk gemaakt. En uh, de, weer even wat rustiger aan doen. Nou, ja. dat hield ik dan meestal drie tot vier maanden vol. Maar daarna viel ik weer in hetzelfde patroon. En het gekke was dat eigenlijk het laatste jaar, anderhalf jaar, werd ik maar niet ziek. Maar ja, ik voelde me wel steeds langzamerhand wel wat slechter voelen. Um, maar die signalen die heb ik onderschat. Ja, ja. Nicky, even bij jou. Bij jou was het ook echt een moment. Dat weet je nog goed. Ja. ja. Dat, dat was wat was um, dat? Ik was uit eten. En opeens werd ik heel erg duizelig, minutenlang. En um, toen voelde ik al van, er is iets niet goed. En opeens wist ik van, oh ja, dit is het. Ik had er nooit eerder bij stilgestaan, maar opeens wist ik het ook. En toen... Ja, het was een soort van kortsluiting. Gewoon in mijn lichaam. Niks deed het opeens meer. Gewoon lichamelijk en geestelijk ja, sloegen de stoppen gewoon door. Maar wat deed het niet meer dan? Ik, nou, sowieso kon ik gewoon inderdaad mijn bed niet meer uitkomen. Het leek net of mijn lichaam dat niet meer wilde. En geestelijk, wat er, was opeens, ik was heel erg in de war. Gewoon alsof ja, alle puzzelstukjes door elkaar gegooid waren. En ik had geen idee hoe ik het weer in elkaar kreeg. Ja. Wat, wat wil je dan het liefst op dat moment? Wil je wil je? Weg, wil je stilte? Is het, het idee van echt je handen op je oren... en laten me met rust stilte, vluchten? Wat, wat? Ja, nou, het gekke is dat ik van... Het was geestelijk zo heftig dat ik ook echt niet meer precies weet... hoe ik dat destijds heb, heb ervaren bijna. Maar ja, alleen maar huilen, denk ik, en paniek en vluchten inderdaad. gewoon. Eerst was het alleen maar blinde paniek. En ja zo vaak, ik ging van de ene emotie in en de andere, dat ik het gewoon bijna niet meer weet. Ah. Nee. Want, um, Vincent, dan, dan is dat officieel geconcludeerd. Dan ben je mijn huisarts, ben je mijn psycholoog. Vervolgens zit je met je normale 60, 70 uur werken in één keer thuis. Wat, hoe, waar, hoe ziet je leven dan uit? Lig je de hele dag in bed? Wat doe je? Ja, dat hangt van dag tot dag af. Dus, uh, sommige dagen waren, waren hartstikke goed. En, uh, of tenminste, hartstikke goed. <lacht> dat is misschien wel wat overdreven. Maar in ieder geval, dan functioneer je. Uh, uh, maar met name... Ben je ging je... niet meer naar je werk? Nee. Nee, dat, maar dat, dat was in het begin, dat was misschien ook wel, ook wel meest te wennen. Want opeens is er het grote niks. Maar is het, je hoort van die verhalen, mensen die zeggen, ik, ik kon niet eens meer een, een beker water optillen. Nee, ik deed twee uur over de afwas bijvoorbeeld, als ik die deed. En dan was echt niet dat er dan dertig vrienden waren. Ik eten. <laughs> nee, want dan kon je sowieso al die aan. Nee, nee. nee. Um, maar dat dit klinkt, ik bedoel, het is lullig, maar het klinkt nog niet heel erg dat je twee uur over de afwas doet. Uh, denk je, ja, nee, maar als je niet uh, anders kan, ik uh, bedoel, natuurlijk kan je twee uur over de afwas doen uh, ja. en, en gewoon lekker uh, uh, uh, lamlendig aandoen. Maar als je dat twee uur op topniveau is. Maar beschrijf denk, eens wat je, wat je in je, in je, darkste, hè, in je donkerste uren, wat, wat, wat voelde je dan? Wat maakte je mee? Ja, wat ik net ook al uh, een beetje beschreef. Die, die hele dikke zwarte deken over je heen. Die je ook maar niet van je afkrijgt Hoe goed je ook je best doet. Maar wat is dat dan, die zwarte deken? Ja. Iets wat zegt, ik kan niks meer? Of moeheid? Ja, het, het is een soort algemene, algemene moeheid. En, en, en somberheid. En, uh... Dat hoort er ook wel bij, somberheid. Dat... Ja. ja. ja. Zij ja. ik ook. Ja, in mijn geval in ieder geval wel, ja. ja. Maar, maar denk je ook, ik wil dood? Nee, dat heb ik gelukkig nooit gedacht. Nee. Nicky? Nee, ik heb het ook niet gedacht. Ik heb wel soms dagen dat ik dacht van... ik vind het leven nu echt niet leuk. Mm. Maar ik wist, dat het niks voor mij. Je weet dat, dat dan iets is wat je denkt... omdat je totaal uit balans bent, maar... Het dus blijft toch eng om dat soort gedachten ja. opeens te krijgen? Ja. Nou, blijkt uit dat onderzoek... Um, dat vooral dus, vooral dus mensen onder de 35 die kans lopen. En het onderzoek zegt... ja, dat komt ook waarschijnlijk door het enorme gebruik van sociale media. We zitten de hele dag op Facebook en Twitter. Dat de, alleen al de hele dag word je er helemaal gek van. Kan je gek van worden. En het feit dat je alleen maar mensen ziet... die allemaal te gekke levens hebben en fantastische dingen doen. Uh, heeft dat bij jou ook meegespeeld, Nikki? Um, nou, ik denk, ik denk wel dat het me... Ik had heel veel andere dingen die waarschijnlijk waardoor het kwam. Maar ik denk wel dat ik er heel veel spanning van kreeg. En, maar met name toen ik eenmaal burn-out was... maakte dat het wel erger. Omdat als je, je verveelt je kapot natuurlijk. Dus ik zat gewoon een beetje op Facebook de hele dag... mijn pagina te vernieuwen. En daar kreeg ik eigenlijk nog veel meer spanning van. Van alle dingen die je vrienden aan het doen zijn. Terwijl jij maar op bed ligt zeven dagen in de week. En gewoon iedere keer je telefoon pakken... En, toen werd, was, was het voor mij pas hinderlijk, daarvoor heb ik het niet zo ervaren eigenlijk. En toen heb je het ook niet meer gedaan een tijdje. Nee, nee, ik heb tenminste, ja, Facebook dat lukt dan niet. Maar ik heb wel gewoon het meeste verwijderd, apps verwijderd van mijn telefoon. En dat geeft echt enorme rust. Voor maar mij maar dat is ook een soort van werken, toch? Ik bedoel, de hele tijd voel je, je verplicht om weer te reageren uh, ja, te doen. Dus je bent toch ja. telkens handelingen aan het verrichten. Ja. ja en jij ja, zelf... dat ook, Vincent? Nou, ik had het vooral in de aanloop daar naartoe. Maar dan minder. Um, dat ik, me, ik spiegelt me niet zozeer aan andere mensen. Maar uh, nou ja, ik was natuurlijk veel met nieuws bezig. En nieuws houdt ja. nooit op. En helemaal als je um, vooral op Twitter zit. En, en, en sowieso op internet en mail. En, en nou, alles wat op een smartphone zit. Dan blijft dat nieuws maar binnenkomen. En ja, een ja, zit Je ziet toch jumpen. gewoon af en toe je telefoon uit, zou je denken. Maar zit er, dan mis je je iets. Zit er een paar dagen die ik Maar dan mis je. Dan, dan, je dan, iets, zeg dan zou je iets kunnen missen. En ja. ik denk dat dat een heel grote angst is. En niet alleen nieuws, maar ook wat mensen in je omgeving doen, of Facebook-vrienden... die je misschien niet eens zo goed kent. Ah. Maar ja, je zou net dat ene nieuwsje kunnen missen. Maar weet je, het klinkt allemaal zo, en dat zei je ook wel, al Vincent... Eh, um, hè, als ik even heel bol ben, zeg ik, joh, nou, ja, dan zet je die telefoon uit... dan doe je het wat rustiger aan, doet het toch niet zo moeilijk? Um, nou. it, it, ja. Is dit iets wat, je, wat, je, wat jullie hadden kunnen voorkomen? Uh, ik denk niet, omdat ik totaal niet bewust van was van wat ik fout deed. Al mijn hele leven was ik gestrest en druk en gespannen. Dus niet maar pas dat is ook een beetje, het is een beetje een soort van levenshouding. En het hoort, het hoort er tegenwoordig al bijna bij dat je druk hebt en dat je gestrest bent. Want dan doe je het goed. Als je een heel drukke baan hebt en een heel druk sociaal leven, dan ben je goed bezig. En daardoor krijgen mensen het ja. gevoel dat ze dat, ook, dat ze dat ook moeten doen. En juist dat het onbewust gaat, want iedereen doet het. Daardoor, denk ik, is de kans heel ja. groot dat je het niet kunt voorkomen. Maar denk jij, Beert, dat je het niet kunt voorkomen? Jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Denk jij dat het uh, iets is van deze generatie, twintigers, dertigers... dat we er ons maar bij neer moeten leggen... dat een deel van de mensen het gewoon niet redt in deze tijd? Hè? Die Al die prikkels blijven van je sociale media, van je telefoon, van, van de hectiek. Ja, sommige mensen kunnen daar gewoon niet tegen. Zo so be it. Nou ja, ik denk dat het altijd al zo was. Dat er mensen zijn die misschien iets meer tijd nodig hebben... of die iets langer over iets doen... of, minder, of meer moeite hebben om mee te komen. Maar op dit moment is leven we in zo'n soort prestatiemaatschappij... dat alles goed moet zijn of het beste moet zijn... dat het daardoor heel erg opvalt. En dat is denk ik wat zo zou moeten veranderen. Maar dat blijft zo, Vincent. Als jij straks weer aan het werk gaat... en dan ga je gewoon weer terug misschien naar RTL Nieuws en Radio 1... dan zit je weer in die stress... Ja. Hoe, hoe, hoe ga je hiermee om? De vraag is in eerste instantie of ik natuurlijk wel terug ga. Dat antwoord heb ik nog steeds niet. Maar hoe ik daarmee omga, de, de telefoon zal vaker uitgaan. Of zoals nu, weet ik inderdaad soms anderhalf dag niet waar mijn telefoon is. Nou, dat is heerlijk. Terwijl ik daar vroeger nou ja, bij wijze van spreken gek van geworden zou maar is zijn. Maar het, is het zo simpel? Moeten we dan maar gewoon wat, wat, wat relaxer aandoen met, met je telefoon? Af en toe wat meer uitzetten? Nou, niet alleen een telefoon, denk ik. Gewoon um, vaker genoegen nemen met dat goed gewoon ook goed genoeg is. En dat je niet altijd op alle gebieden hoeft te presteren. En dat je, wat Vincent zegt, dat je daar bewust van bent. Dat is denk ik de eerste stap. Ja. Dat je erover nadenkt, wil ik dit nou echt? Kan ik dit aan? En, en, ja. en, en, en, Nicky, je... en Nicky, jij wilde heel veel. Je had een enorm carrièrepad voor ogen, maar ik geloof dat dat nu niet meer zo is. Nou, dat je dat nee, een beetje hebt laten varen. Niet een carrièrepad hoor, ik wilde gewoon alles doen wat een student wil doen. Gewoon achterhalen, fulltime studeren, maar ook veel uitgaan. Actief zijn bij een vereniging en dan ook nog werken. In principe had ik geen carrièrepad, maar ik wilde wel gewoon nog een master hierna doen. En dan wel gewoon een goede, leuke baan vinden. Maar... En hoe denk je daar nu over? Ik heb totaal geen ambities meer op dit moment. En dat vind ik wel lekker. Ik wil nu gewoon. Ik, het ligt nu gewoon allemaal open waar ik vroeger. waar het zo uitgestippeld leek eigenlijk. Grappig ja. dat je dat zegt. Ik heb totaal geen ambities meer. En ik vind ja. het wel lekker. Ja, nee. Dat is heerlijk eigenlijk. Eindelijk. Want eerst leg je jezelf zoveel dingen op. Tenminste onbewust. Ik vond alles leuk. Maar je legt jezelf wel allerlei dingen op constant. En nu hoef ik eigenlijk niet meer zo heel veel van mezelf. Relax. Goed ja. dat jullie er waren. Goed dat ja. je erover praat. We gaan uh, eventjes door naar. Ook maar. Nee, nou, eerst even, sorry, we gaan eerst even naar Eindhoven. En daar is, is even kijken, uh, Floyd Ane. Goedenavond. Goedenavond, ik sta inderdaad in Eindhoven in een flat uh, onder de rook van het stadion. En ik kijk op uh, strijp S. Daar zou PSV gehuldigd worden bij winst. En ik was in de stad en daar kwam ik uh, Mike en Joey tegen en die, uh, die dropen af. Die zijn teleurgesteld. 100 jaar PSV, geen prijzen, weer tweede. Wat moet er gebeuren? Ja, wat, wat moet ik ervan zeggen? Ik kan, er, ik kan er niks van zeggen. Was het een uh, slechte wedstrijd? Ja, het is meer dan slecht. Het is gewoon die verdediging, dat kan gewoon niet. Als je als eerste wil worden, wil kampioen worden, dan moet je gewoon, ja, moet gewoon niet zo'n kutverdediging hebben. Dat mag de, je kut de, zeggen, maar... Ja, dat, dat mag eigenlijk niet, maar de eerste helft uh, gaven ze het wel heel erg weg, hè? Ja, 13 minuten staat al 2-0, dat kan er niet. Als je professioneel voetballer bent, ik staat achterin, dan moet je daar gewoon niet weggeven, klaar. Nee. Jij niet. woont uh, naast het stadion, even maar niet die kant op kijken. Nee, kijk lukken de andere kant op. Dat is een stuk mooier, hè? Ja, een stuk mooier. Nou, Joey uh, en Mike uh, die staan hier op het balkon en uh, ze hebben een biertje opengetrokken. Geen prijzen dit jaar, maar volgend jaar, ja, dan winnen ze gewoon alles. Dus treurnis daar bij BSV. Ja, jammer jongens, Matthijs Hotrop, die heeft het goed bekeken. Die staat namelijk bij AZ. Ja, het, je hoort, het is uh, een groot feest bij het stadion van uh, AZ. Ik ga een dj te draaien met een uh, vermogen dat ik nu al in mijn buik voel kriebelen. En daar staan we, denk ik, 150 mensen, 200 misschien, zo uh, daarbij te wachten op de spelersbus. Er is door de dj aangekondigd dat Toon Gerbrand straks als eerste hier aankomt. En dat er met hem een feestje gebouwd gaat worden. Nou, dat belooft dus dat dat een uh, hele lange avond wordt met dus een, uh, een feest bij het stadion. En wat dus op papier, zo is gezegd door de club, nou misschien een kleine huldiging zou zijn. Nou, het is toch best wel een aardig uh, feest. Ja, ik miste net je ja. laatste woorden. Je gaat, er lekker, je gaat een mooi feestje bouwen daar. Ja, de laatste woorden waren dat het hier, omdat het een kleine hulp was, toch eigenlijk best wel een groot feest is. En uh, ja, waarschijnlijk nog veel groter gaat worden. En dan horen we jou straks in Langs de Lijn volgens mij nog veel vaker over, toch? Zo is dat. Ja. Oké, okay, Matthijs, tot dan. Yo! isolated from the outside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 Agiel Troost van OutTV, de homozender van Nederland. Dit moet hem worden. Dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden, Anouke <laughs> met Birds. Over vijf, dagen, me ja, over vijf dagen dan is die de eerste halve finale. Dan gaat zij ons de finale inzingen, toch of niet? Ik, uh, ja, ik ga ervan uit dat ze gewoon uh, de finale inkomt. Ja, ja. Dat zal voor het eerst worden sinds 2004, dus ja. fingers crossed. Jij bent vanmiddag aangekomen daar in Malmö. Hoe, hoe, ja. hoe is het daar? Ja, het is een erg groot feest. Ja? Overal um, ja, mooie versieringen, fans. Z zijn er veel Anouk-fans? Uh, ik, uh, nou ja, ik ben vandaag dus aangekomen, dus ik heb ze allemaal nog niet gespot. Mm -hmm. Maar ik verwacht ze morgen allemaal tegen te komen, bij de tweede uh, repetitie van haar. Ja, en er komen er wel echt er komen natuurlijk veel Songfestival-fans, maar er komen ook wel echte de Anouk-fans, denk ik. Ik, uh, ik, ik zou het zomaar allemaal verwachten, ja, We gaan het dat zien. Dat dat ja. Ja. <laughs> ja. Um, even over, over de verwachtingen. Want ik geloof dat ze stond vijfde in de pols... maar nu is ze teruggezakt naar de negende plek. Uh, maak je je zorgen? Uh, nee, ik maak me geen zorgen. Uh, toen het nummer bekend werd... toen stond ze eigenlijk bijna overal wel in de top vijf. Toen is ze iets teruggezakt. Maar na de repetitie van afgelopen maandag is ze gestegen. Dus van negen naar, uh, naar plaats zes gegaan. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat ze gewoon verder gaat stijgen. Maar die Zweden, die zijn, die zijn behoorlijk gek van haar, hè? Ja. ja. Wat, wat, wat, Dit, wat merk je ook, daarvan? Uh, wat heb je daarover gehoord? Nou, mijn Zweedse collega's, die, uh, die kennen haar ook allemaal nog van uh, jaren geleden... met Nobody's Wife, waar hij zijn grote hit in Zweden heeft uh, gehad. Uh -huh. En uh, ja, ze heeft ook ja. Zweedse producers... En, uh, nieuws komt daar allemaal binnen. Ja, maar ja, Beurt is natuurlijk een beetje anders dan Nobody's Wife. Het is uh, een heel klein beetje anders. Ja. <laughs> ja. Nee, Heel erg anders. Ja. Maar, maar... maar ik uh, denk dat het juist heel erg onderscheidend is. Beurt is een kwalitatief heel hoogstaand nummer. Ja. Althans, uh, ja, zo wordt ik wel. heel veel fans ook naar gekeken. Ja. Hey. En uh, daar onderscheiden ze zich mee. Even over het, uh, Anouk en haar programma. Hoe ziet dat de komende dagen eruit? Morgen is er de tweede repetitie. Ja. Afgelopen maandag heeft ze de eerste dus gehad. En um, ja, die gaat ze morgen afwerken. En dan komt ze vervolgens uh, maandag met de, met de dressrehearsals. Dus met generale repetities. Mm -hmm. dan, uh, dan wordt er ook gestemd door de jury's. Want de jury uh, ja, stemmen zijn ook 50%. Ja. En in die, uh, in die, ja, heel even die dressrehearsals. Ze, ze trekt geen jurk aan, hè? het wordt een broek geloof ik. Ja, het wordt een broek. Dus het zijn eigenlijk broekrehearsals. rehearsals. <laughs> Maar uh, nee, ja. dat klopt. Ja. Ze, ze gaat echt voor, uh, ja, voor een broek. Althans ja. niet voor een jurk, dus dan er mag ik ervan uitgaan dat het een broek gaat. Ja, ja, goed. Dit is een erge, <laughs> erg intelligent gesprek dit. Goed, <laughs> goed ja. Er valt nog weinig over te zeggen, maar um, ik, uh, ik ga voor het eerst... In mijn, nou, sinds jaren ben ik wel weer een, een keer een beetje zenuwachtig. Ik, uh, ja. het, het wordt mooi. Geel en, wat, en wat denk je zelf? Wat ik zelf denk, ik denk wel dat ze de finale wel haalt, hoor. Dat komt wel goed. Nou, ja. daar gaan we voor. Giel, dank je wel. Okay. Today. Willemijn Veenhoven. Iedere avond het laatste woord aan bekend Nederland. Als eerste comedian Carolien Borgers. Hey Willemijn. Ik ga deze zomer heel lang naar L.A. Stad van dromen, ongekende mogelijkheden, krankzinnig opportunisme en ambitie. Ik hou me aanbevolen voor goedkope huurappartementen, tips voor goede restaurants, huurauto's, kaarten voor comedy shows, trips naar de natuur, bakswandelingen, goede surfplekken en leuke mensen om mee te hangen. Oh ja, en 30 dollar cash. Dankjewel. 30.000 bedoelt ze, ja. Stilist Fred van Leer. Hey Willemijn, dit is Fred. Nou, ik lig helemaal lock uit de bank. Ik heb de hele dag gedraaid voor Holland's Next Topmodel. Het leukste programma voor mij om te maken. We gaan weer van start vanaf september op tv, eind augustus. Dus, uh, nou, voor mij was deze dag een topper. Maar ik ga nu wel heel vroeg naar bed. Ik wens je een hele fijne avond en tot snel. Roekadoeko! Rennal schrijver Philip Huff. Willemijn, iedereen die kan nadenken, zelfs binnen het kabinet vraagt zich af waarom illegaliteit strafbaar gesteld moet worden. Niemand snapt het. En toch wordt er een wet voorbereid die mensen zonder de juiste papieren... wilt uitsluiten van voedsel en medische zorg. De zwakste mensen. Want de zelfredzame illegalen, die worden niet opgepakt. Arnold Gunberg had gelijk. Je kunt niets anders bedenken. De strafbaarheid van illegaliteit is een bezuinigingsmaatregel. Niet idioten, maar krentenkakkers besturen de wereld. Dat is Filip Huf. Dank Nicky, dank Vincent, dank Beerte, dank Mick. Tot snel allemaal weer. Eh, zometeen, 12 van Peperstraten, die wil nog niet naar huis. Dus die blijft nog lekker even zitten. En nu het nieuws: Christian Bodebakker. Zondagmiddag, kwart over 12. Een gloednieuwe perstribune. Cornel Maas over de plek van cultuur op tv en de kansen voor Anouk op het Songfestival. Ze zal hoe dan ook haar lied goed uitvoeren, als ze maar heel erg uitgaat van zichzelf. Bondscoach Robin van Galen over zijn plannen voor de Nederlandse waterpoloheren. Kijk, als mensen tegen mij zeggen dat het allemaal niet kan, dan krijg ik juist veel meer energie om het wel te laten zien, om het wel te doen met elkaar. En Berry van Aarlen over zijn herinneringen aan het EK voetbal van 1988. Wat heb jij voor een shirt aan, Berry? Op het moment is er een uh, van Buisland mee. In plaats op de perstribune. Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Moest ik ineens de uitvaart gaan regelen? Ja, ik had geen idee hoe, maar ik wilde wel veel zelf doen. Met het uitvaartdraaiboek van Monuta ziet u precies wat u wanneer kunt regelen. Vandaag de rouwkaarten maken, morgen de bloemen bestellen. En u kunt ook om de hulp van een uitvaartverzorger vragen. Bekijk het draaiboek op monuta.nl slash draaiboek. Monuta, de steun bij iedere uitvaart. De mooiste vogels van Nederland ontdekken? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek van Sovon en Vogelbescherming Nederland. Doe mee en ga naar vogelweek.nl. Dit is Radio 1.